Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NWS op 3. De provincie Friesland wil af van de omgekeerde vlaggen. Het gaat dan om degenen die te vinden zijn op grond van de provincie. Zoals op en rondom rotondes of openbare wegen. Aan de voordeur mag die wel blijven hangen. Maar het is nu wel mooi geweest met al die vlaggen op openbare plekken. Op een gegeven moment moet je gewoon een keer daar een keuze maken. We hebben gezien dat de andere provincies het eigenlijk al eerder hebben gedaan. Nou, wij vonden het belangrijk om toch even die ruimte gewoon te geven aan, aan mensen. Uh, maar goed, hè, bij het politiek jaar begint nu. Weer een is geweest. De benen gaan weer naar en dat soort dingen. Nu hadden ze iets van, nou, weet je, we gaan weer met de frisse starten. We hopen gewoon in gesprek te kunnen blijven met, met alle mensen die erbij betrokken zijn. En, nou ja, je moet gewoon een keer een moment kiezen, en dat is nu. Ze vraagt of mensen ook zelf een handje willen helpen bij het weghalen van de dingen. Anders doet de provincie het vanaf 12 september. Pakistan kan 130 miljoen dollar noodsteun krijgen van de VN. Al de hele zomer zijn er verwoestende overstromingen in Pakistan. Meer dan 1100 mensen zijn dood en een miljoen huizen zijn vernield. Het geld van de VN is voor voedselpakketten en hulp voor mensen die dakloos zijn geraakt. De Europese Unie gaat Oekraïnse militairen opleiden. Meerdere landen deden dat zelf al, maar volgens de EU-ministers van Defensie... is het belangrijk dat er ook een Europese trainingsmissie komt. Je hoort de Nederlandse minister Ollongren. Het heeft Twee redenen. De eerste reden is dat de oorlog lang duurt. Uh, dat betekent dat de Oekraïners echt behoefte hebben aan, aan goed getrainde mensen die de oorlog voor hen uh, kunnen vechten. En de tweede reden is dat uh, Oekraïne ook steeds meer wapens krijgt van westerse landen. Uh, ze hadden veel Russisch materieel, ze moeten nu met westerse materieel werken. Dat betekent dat ze daar ook mee moeten leren omgaan. Elk jaar in het laatste weekend van augustus is er een heel vet toernooi in een klein Engels dorpje. Namelijk het kampioenschap Worstelen in Ju. In een bak met 2500 liter van de dikke saus nemen mensen het tegen elkaar op. Deze deelnemer heeft nog wel wat tips over hoe je dat het beste doet. Het was alweer de twaalfde editie en de winnaar die kreeg een beker vol met jus. Het weer, opklaringen vanavond en vannacht. Al kan het in het zuidoosten nog wat regenen. Morgen zon, droog en 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. En 9 Den Helder-Alkmaar is dicht tussen Petten en Schorrel. Dat komt door een ongeluk, volgt de lokale omleiding. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu De herhaling van zfm Jazz. Yes. Tired young and lovely, the girl from Ipeneem goes walking and when she passes each one she passes, would eat it down. When she walks it's just like a summer So cool and sway. She's so gentle that when she passes, each one she passes goes double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 de funk -style.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 Dat nummer heet Bobbles, uh, wingles en Beats combinatie tussen bas en trompet. Net zoals bij het uh, andere nummer dat een Hammond B3 al eigenlijk uh, niet mag missen in de jazzmuziek, is het ook met een basgitaar of een bas contrabas, wat natuurlijk heel vaak gebruikt wordt in de jazz. En ook instrumenten die nog veel vaker gebruikt worden in de jazz is dus bijvoorbeeld een, een silofoon, uh, drums, piano en saxofoon en natuurlijk ook weer de bas van uh, Christian McBride. Volgende nummer is Team for Kareem.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 En het volgende wat ik klaar heb staan... is een, uh, ik, wat ik een fantastische trompetist vind. En een heel veelzijdige trompetist. Ik heb hem vaak live gezien... omdat hij in de vaste band van Kenny uh, Dulver. Uh, onder andere heeft gespeeld of speelt. En het is uh, Jan van Duijken. Hij komt uit uh, Rotterdam. Hij speelt uh, een trompet. Eigenlijk de bugel. Een iets kortere trompet. Met een prachtige warme klank erin. En ik heb uh, iets uitgekozen van zijn album Fingerprint. En dat heet... 1912 seventh e <laughs> Van het album Fingerprints Met uh, special guest Candy Dover En waaronder andere ook nog Tom Beek, Jesse van Ruhle... Manuel Huckers, Ronald Koel Cool en Martijn en Vink op meespeelden. Het is een... Uh, nou, ik ben echt een uh, groot fan van deze man. Deze Rotterdammer. Met zijn prachtige, uh, warme klanken. Van zijn uh, trompet Bugle.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 I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms, yeah. I'll find me softly your affection. Bring it to me, yeah, and touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you're proving, like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Yeah. Hey, I find me softly your affection. You gotta bring it to me. Your power makes. I'm so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 Ik uh, wil u nogmaals hartelijk bedanken voor het luisteren naar of Mijn naam is Marco, ik ben over een paar weken weer. En ik sluit af met Candy uh, Dulver met Pick Up the Pieces.